12 uur. Zit van der Linde met het NOS journaal. De politie in Den Haag heeft een man van 35 opgepakt vanwege het steekincident van gisteravond. Een jongen van 13 en twee meisjes van 15 gestoken in een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. De drie slachtoffers kenden elkaar niet. Ze konden na een bezoek aan het ziekenhuis weer naar huis. De opgepakte man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog onduidelijk.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 Het weer nog. Nauwelijks bewolking, landinwaarts lichte vorst. Het kan glad of mistig zijn. Morgen lost de mist maar moeilijk op. En met veel bewolking wordt het dan tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Het oh, sounds als... Like...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 See, so it all works back to you. I mean, I...